3 uur. NPO Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag. Autoverhuurder Borent heeft op grote schaal roetfilters uit bestelwagens verwijderd. Dat scheelt ze veel geld, maar die wagens stoten wel tot 50 keer meer roet en fijnstof uit. Blijkt uit de onderzoek van één vandaag. Waarover veel meer in en na het Nationaal.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 De vier mannen werden vanmorgen opgepakt. Ze zijn tussen 26 en 39 jaar oud. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben in Luxemburg afgesproken... dat ze gaan zoeken naar een politieke oplossing voor Syrië. Ook moet er humanitaire hulp komen voor de Syrische bevolking. Het was geen hele krachtige verklaring, zegt correspondent Tijn Sadeh.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 Justitie in het zuiden van Duitsland klaagt over het toenemende aantal asielzoekers dat terrorist zegt te zijn. In de eerste drie maanden van dit jaar gaan bij de parketten in Karlsruhe en Stuttgart 159 mensen zichzelf aan. Dat doen ze omdat ze niet kunnen worden uitgezet zolang het onderzoek loopt. Autoverhuurder Borent heeft op grote schaal gesjoemeld... met roetfilters in de bestelwagens, blijkt uit onderzoek van vandaag. Borent zou de roetfilters uit hun dieselwagens hebben gehaald... om kosten te besparen, iets wat bij wet is verboden. De autoverhuurder zegt zelf dat de filters zijn gestolen. Vanwege een brand in een woon- en zorgcomplex in Zwolle zijn zo'n tachtig ouderen geëvacueerd. De brandweer rukte met veel materieel uit om iedereen veilig het pand uit te helpen, zag deze verslaggever van RTV Oost. Er staan veel brandweerwagens hier. Ik, zie, ik zag net ook dat een brandweerwagen met een grote ladder ergens uh, ja, naar boven uh, was gegaan. Ik zie nu ook dat er een, uh, een stadsbus uh, wegrijdt met in die bus uh, bewoners van dit woonzorgcomplex. Voor zover bekend raakte niemand. Gewond. De brand is ontstaan in een spouwmuur. En dat zorgt voor veel rookontwikkeling in het gebouw.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 Het is volgens de onderzoekers goed mogelijk dat Blauwtand, bijnaam van koning Harald I., de schat zelf heeft laten verstoppen op Rugen. Hij voerde in die tijd strijd in de regio Pommeren. Het weer, zon en stapelwolken en het is 14 tot 18 graden. Morgen zijn er zonnige perioden met wolkensluiers. Smiddags wordt het dan 17 tot 22 graden. Woensdag kan het plaatselijk 25 graden worden. Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat tussen Stroe en Alfred Hoendelo 7 kilometer file met een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht, er is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Daarbij is een lading slachtafval op de weg terechtgekomen. Het opruim gaat een tijdje duren. Het verkeer van Amersfoort naar Apeldoorn kan omrijden via Ede en Arnhem. Over de A30, A12 en dan de A50. Op de N201 Hilversum richting Uithoren is een ongeluk gebeurd. Tussen Loenen en Wilnis staat 4 kilometer file. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer moet daar via de af en de oprit langs.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 NPO Radio 1. Avro Tros. Een referendum over de donorwet. De eerste stapel handtekening is binnen, waarmee een belangrijke stap is gezet en politiek Den Haag begint er dan ook langzaam rekening mee te houden. Zodra ik praten we met PVDA-leider Lodewijk Ascher. En het boek met de memoires van deze man kwam uit. Van de andere kant mag je het ook weer niet zo simpel maken dat je zegt ja de burger heeft daar geen boodschap aan. Want uh, dat is een zaak van de overheid. Ik bedoel, het is ons gemeenschappelijke probleem. Onmiskenbaar oud-premier Ruud Lubbers. pieter Gerold Kroeger volgt het CDA al jaren... en bespreekt zo dat boek met ons. En vind je het leuk om af en toe een balletje te trappen in het park... maar vind je het ook zo ingewikkeld om dat te organiseren? Blijf dan luisteren, want de FC Urban kan de oplossing zijn. Maar nu eerst gesjoemel met roetfilters. Jan Mon. Eén Vandaag... Deze bus hebben we gehuurd in Utrecht, is van 2011 en het roetfilter is niet aanwezig. Deze bus is gehuurd in Kampen, is van 2015, euro 5, en ook hier het roetfilter niet aanwezig. Het grootste autoverhuurbedrijf in Nederland, Borent... schoemelt met roetfilters in dieselauto's. Borent verwijdert ze op grote schaal uit verhuis- en bestelwagens. Dat blijkt uit onderzoek van E-Vandaag. Het verwijderen van deze filters is verboden. Zonder filter, stoten, zonder filter stoten die wagens wel tot 50 keer meer roet en fijnstof uit. Ramses Rens is directeur van het roetfilterbedrijf Topcats en hier aanwezig. Welkom. Goedemiddag. Klokkenluider ook eigenlijk in dit verhaal. Ja. Laten we even bij het begin beginnen, want een roetfilter, wat is dat? Nou ja, moderne dieselvoertuigen zijn voorzien van een roetfilter. Die vangt het fijnstof en roet af. Om het daarna eigenlijk om te zetten naar geen schadelijke deeltjes meer. En dat is wat eigenlijk een roetfilter doet. Ja, verplicht, belangrijk, goed voor het milieu. Absoluut. Hoe kwam u erachter dat die roetfilters niet in die auto's van Borent zaten? Ja, zoals heel veel bedrijven in Nederland huren wij ook wel eens een bus. En in dit geval van Borent. En alleen al door de geur kwamen we erachter van... nou, daar zit waarschijnlijk geen roetfilter onder. Zo dus, simpel? Zo simpel. Ja, het is je vak, hè. Dus uh, je bent daar iedere dag mee bezig. Motorkap open gedaan en uh, eronder gekeken tot onze verbazing zat er geen roetfilter in. En waarom doen ze dat? Uh, ja, dat kan kostenbesparend zijn. Hè. Aan een roetfilter moet ook onderhoud gepleegd worden. Na bijvoorbeeld 150.000 kilometer uh, moet het uh, roetfilter onderhouden worden. Uh, vervangen. Ja, dat brengt kosten met zich mee. Om goedkoper uit te zijn, simpelweg. Dat, ja, dat, dat is de, de vertaalslag. Ja. Onze verslaggever Ruben Messeling zit naast u. Uh, hij huurde samen met u een busje van Borent en dook ook onder die motorkap. Nou, ik uh, ruik het al. Volgens mij zit hier geen roetfilter onder. Een vuurrood busje van een van de grootste verhuurmaatschappijen van Nederland. Porent. Huren is milieubewust. Staat op deze Mercedes Sprinter. Maar is deze bestelwagen wel zo milieubewust, Ramses? Nou, Ik rook het net al. Er uh, zit geen roetfilter onder, naar mijn idee. Maar dan gaan we nu even controleren of dat ook onder de motorkap het geval is. En inderdaad, uh, dit, deze bestelbus is niet voorzien van een roetfilter... Je hebt nu een uh, enorm apparaat in je handen gepakt. Wat, uh, wat is dit nou precies? Dit is daadwerkelijk uh, het roetfilter wat eronder zou moeten zitten. Ja, dat gaat dus van een dunnere pijp over naar een dikker gedeelte... waar dus de hele afvang van roet in gerealiseerd wordt. Ja, want deze pijp die is veel dikker dan die pijp die in de, in de auto zit. Ja, die is ongeveer... Uh, ja, drie tot vier keer dikker dan de pijp die inderdaad onder de motorkap zit. En dat heb je ook nodig om op de juiste wijze je fijnstof af te vangen. Hoe heeft Bouwrent dat dan precies gedaan? Die hebben het roetfilter al dan niet bij nieuw het roetfilter verwijderd... en daarvoor in de plaats in dezelfde vorm als het roetfilter gewoon één rechte pijp teruggeplaatst. Dus ja, in dit geval stoot hij uh, gemiddeld 35, 37 keer meer uit... dan dat het met roetfilter het geval zou zijn. Er is nog een manier, toch, waarop je kan ontdekken... of er een roetfilter in de auto zit? Absoluut. Heel simpel. Pak een schoon wit papiertje. Je zet hem tegen de uitlaat aan. Je start de motor. Je geeft een paar keer gas. Als dan je tissue helemaal zwart is... dan weet je dat er geen roetfilter onder zit. Zullen we maar even doen dan? Lijkt me goed, plan. Dan pak jij een zakdoek. Ga jij op de auto liggen? Ja, en dan ga jij starten. Ga ik starten? Yes. Kijk, heb ik de beste positie. Ramses uh, ligt onder de auto. Ik ga de auto starten. Ben je er klaar voor, uh, Ramses? Ja hoor. Daar gaat hij. Zo. Zullen we eens even kijken naar het resultaat? Je hebt twee uh, tissues, eentje één schone en die ander helemaal zwart. Ja, dat is uh, wat je dus ruikt. Dat zit nu op het papiertje en uh, dat komt gewoon in het milieu terecht. Al dus onze proefondervindelijke test... uitgevoerd door verslaggever Ruben Messelink... samen met Ramses Rens. Uh, Ruben, uh, ja dit is één busje van Borent. Maar uh, blijkbaar doet Borent dit op grote, grotere schaal? Ja, nadat Ramses ons heeft getipt hierover... hebben wij natuurlijk een uh, steekproef genomen. Hebben we zelf uh, onderzocht of dat inderdaad klopt. We hebben negen bussen gehuurd van Borent... op zes verschillende locaties. En we zijn gewoon gaan inspecteren. Zit er nou een roetfilter onder ja of de nee? We kwamen erachter dat bij zeven van de negen bussen het roetfilter ontbreekt. Um, nou, vervolgens uh, zijn we gaan kijken van gebeurt dit ook op hele grote schaal. We, zijn, we hebben weten te achterhalen een garagebedrijf dat Boerend hierin helpt bij het verwijderen van roetfilters. Dat bedrijf hebben wij gebeld. We hebben ons voorgedaan als een nieuw couriersbedrijf dat ook roetfilters zou willen verwijderen. En uh, ons werd het volgende toen verteld. Ik weet dat bij Boerend deden ze alle sprinters... Uh... Uh, Roetfilters uithalen. Jullie hebben dat dus ook bij Borent gedaan? Ja. Want hoe, hoeveel hebben jullie dan voor de, voor de Borent uh, eruit gehaald? Hoeveel van die auto's hebben we gedaan? Ja? Hoeveel Roetfilters? Uh, de, de, de, de honderden. Echt? Ja. Want die hebben gewoon het hele wagenpark uh, laten doen? Die hadden, ja, inderdaad. En die hadden allemaal problemen. Dus we uh, hebben besloten dat het goedkoper was om ze allemaal te roepen. Ja, dan komt dat kostenaspect weer naar boven. Ramsdengrens, ja, honderden verwijderde filters horen we deze man zeggen. Is dat eigenlijk simpel om die dingen weg te halen? Nou ja, dat is in de, je kan het op verschillende manieren doen. Je kan hem doorboren. Hè, dus echt het, het, de werking van die afvang kan je eigenlijk weghalen. En je kan hem ook, zoals Bode, dan in dit geval gedaan... heeft het hele systeem vervangen voor die pijp. Uh, ja, dus dat het eigenlijk teruggeplaatst wordt voor die pijp. Ja, dat maar is wel een klusje, toch? Ja, uiteraard neemt dat uh, ook tijd en dus ook kosten met zich mee. Alleen dat uh, halen ze, ja, ons idee dus naar voren. En, uh, ja. en die, die routefilters halen ze eruit. Wat doen ze daarmee? Ge ja, geen idee. Die, uh, ja, die gooien ze weg. Uh, er zijn meerdere opties wat je daar natuurlijk mee kan doen. Dat, uh, dat, weet ik, dat weten we niet. Kunnen we, dat... Worden ze ook verkocht? Ja, dat zou, het is aangeboden, zelfs bij ons. We zijn een aantal maanden geleden gebeld... waarin we een grote partij, in dit geval 750... van het type sprinter, of we die wilden opkopen. En dat bleek dus achteraf van Boren te zijn. Dus ook door onderzoek te doen. Ja, naast het onderzoek onder de motorkap... blijkt het ook bij het verwijderen... Dus dat het daadwerkelijk om die van Borent ging. Dus we proberen daar op die manier... dan blijkbaar ook nog eens geld mee te verdienen. Uh, Ruben Messeling, ja, het is verplicht, he, die roodfilters. Ja. Dat hebben we nog even gecheckt ook bij het RDW. Die zeggen inderdaad het is verplicht om een roetfilter in een dieselauto te hebben. Het is niet toegestaan om er geen te hebben. Uh, ja, zonder roetfilter stoot een dieselauto ook uh, ja, tot wel vijftig keer zoveel uh, fijnstof uit. We hebben uh, longarts Hans in het veld van Franciscus uh, Gasthuis in Rotterdam ook even hiernaar gevraagd. Ja, en die legt ook ons uit dat uh, het verwijderen van een roetfilter levensgevaarlijk is. We weten dat uit berekeningen dat luchtverontreiniging... leidt tot zo'n 12.000 voortijdige overlijdens op jaarbasis. Wat enorm is als je dat op papier zet. Eigenlijk is zo'n 4 tot 5 procent van alle gezondheidsproblemen... wel verontreinigingsgerelateerd. Iemand die willens en wetens een roetfilter bij een dieselauto verwijdert... die zorgt ervoor dat de omgeving... Eh, blootgesteld wordt aan een, een sterke verhoging van luchtverontreiniging, 20 tot 50 keer meer. 20 tot 50 keer meer uitstoot horen we, Ramses Rens. Ja, nou, jullie hebben het zelf ook hè, geprobeerd en je had het over dat witte papiertje en zo. Ja. Het werkt echt zo goed, zo'n goed filter. Absoluut, ja. De, de schadelijke fijnstof wordt afgevangen en omgezet naar niet-schadelijk, de ah, as. Dus ja. Als jij een dieselauto hebt en je houdt een smetteloos wit doekje of papiertje bij je uitlaat, dan moet je eigenlijk niks zien. Nou, het is geen inhaler geworden. Hè. Het is niet dat daar hele fijne stoffen uitkomen. Maar het, het is wel dat hij de grootste deeltjes... en de, ook de kleinste deeltjes, schadelijke fijnstoffen en roet... dus afvangt. Ja. Ja. Ruben Messerink, het is nou ja, verboden dus om die dingen te verwijderen. Ze is verplicht om ze erin te hebben. Wat zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hierover? Nou, Het ziet zo, ja, we hebben het ministerie hier natuurlijk ook naar gevraagd... Uh, met dit verhaal of ze hiermee uh, bekend waren. Uh, zij hebben ons uh, tot op heden nog geen reactie gegeven... Geven op dit verhaal. Wat we wel weten is, afkomstig uit vertrouwelijke mails, dat ze in augustus 2017 al op de hoogte zijn gesteld dat Boerend-roetfilters zou verwijderen. Um, maar in een mail antwoorden ze terug, dan moet ik even citeren, dat ze geen actie ondernemen op basis van Eén bedrijf. Nou, we hebben het ministerie tot nu toe herhaaldelijk gevraagd... Om een, uh, om een reactie op het nieuws van vandaag. Dat hebben we nog niet gekregen. Wat wel zo is, is dat het ministerie aangeeft... dat uh, en dat is ook uh, wettelijk ingevoerd uh, sinds kort... dat vanaf 20 mei wordt er tijdens de APK ook gekeurd... Uh, op, het op de aanwezigheid van een, uh, een roetfilter. Want dat zie je meteen uh, als er geen roetfilter uh, in zit. In, in zo'n bus of in een uh, nou ja, auto. Ramses. Nou, door is het natuurlijk veel lastiger. Want dan zie je die dikkere vorm eigenlijk zitten. Dan eigenlijk wat Borent dan gedaan heeft: het vervangen voor een pijp. Hm. Uh, dus dan zou je eigenlijk heel eenvoudig of met een steeksleutel op de behuizing kunnen slaan van het roetfilter. Want hij is hol. Dus dan klinkt het echt als een holle pijp. Waar eigenlijk het element zou moeten zitten. Of inderdaad, de tissue test. test. Ja, dus als het, er, als het echt op testen, moet je het kunnen zien. Wat zegt eigenlijk hebben we Borent zelf? Van een reactie gevraagd. Uiteraard, dat hebben. hebben we ook gedaan vorige week al zelfs. Uh, Boorend zelf liet ons schriftelijk weten dat ze het slachtoffer zijn van grootschalige diefstal. Uh, ze zeggen dus dat uh, ja, hoedfilters uit auto's verwijderd zijn, dus niet door hen zelf, maar dat het gebeurd is uh, vanwege diefstal. Uh, we hebben ze ook vervolgens gevraagd om dan uh, nou ja, uh, daar bewijs van te geven, dus om aangiftes met ons te delen hiervan. Daar hebben we vervolgens niks meer op gehoord. En, en de politiek? Ja, euh, nou ja, het ministerie hebben we dus gevraagd... maar daar hebben we nog geen reactie van. We hebben wel ook uh, Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren... die zich hard maakt, die ook een motie heeft ingediend... om uh, bij de APK te laten keuren of een goed filter aanwezig is. Die hebben we uh, daarna gevraagd. Die gaat, uh, ja, gaat Kamervragen stellen, heeft ze aangekondigd... en die spreekt van een uh, groot schandaal. Ja, het is ook opmerkelijk dat het ministerie er wel van wist... maar blijkbaar geen aanleiding zag om er iets aan te doen. Ja, dat is heel opmerkelijk. Maar ja, tot op heden hebben we dus nog geen verklaring ge gekregen... van het ministerie waarom ze daar niet naar hebben gehandeld. Wij blijven wel. Ze mocht tijdens de uitzending natuurlijk ook nog bellen. Dank voor dit verhaal tot zover directeur van het roetfilterbedrijf Topcatch... Ramses Rens en verslaggever Ruben Messelink. MUZIEK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 From here, back in the water. in de Even. Nieuws via de NOS. Het wordt straks groot feest in Eindhoven. Voor zover dat niet al was. Want landskampioen PSV wordt daar gehuldigd. Het begint om vijf uur met een rit op de platte kar. Zoals het heet. Van het Philipsstadion naar het stadhuis. NOS-verslaggever Matthijs Holterop is al in Eindhoven. Matthijs, de rotzorg van gisteren is neem ik aan opgeruimd. Eindhoven is klaar voor het feest van vanavond. Nou, luister maar even. Dus, uh... Veel muziek op het plein, Stadhuisplein in Eindhoven, met grote vlaggen van vier bij vijf waarmee je heen en weer wordt gezwaaid. Uh, met logo natuurlijk van PSV. Iedereen op het plein draagt wel iets roods of het een broek van, uh, van PSV. En natuurlijk het kampioenen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. dankjewel. Mag ik je echt feliciteren? Ja, zeker mag je dat. Ja, jij ook gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Waar kom je vandaan? Uh, uit Boxmeer. Nou, oh, dat is makkelijk. En neem je dan het vrij voor zo'n dag of vandaag? Ja, ja, ik heb, uh, ik heb extra vrij genomen. Uh, gisteravond was het al uh, een beetje laat geworden. Dus, uh, Hoe laat? Uh, ja, we moesten de laatste trein hebben. En toen uh, thuis nog een paar pilsjes opengetrokken. Dus, uh, yeah. De rommel was net opgeruimd en op, daar sta je weer. Ja, precies. Ik kom weer uh, vroeg op om uh, weer de trein te pakken. En wat verwacht je van vandaag? Ja, ik gaat het gewoon, uh, het dak gaat eraf, hè. Dus uh, straks gewoon lekker feesten. en uh, zal het uiteraard laten worden, maar... Uh, ja, dat is hartstikke mooi. Uh, hier op het plein staan nog geen 100.000 man, hoor. Uh, die worden wel verwacht, in de zin dat de gemeente daar rekening mee houdt. Want vorige keer, toen PSV kampioen werd, stonden hier ook 100.000 man. Zouden die er vandaag gaan komen? Wat denk jij, er komen nog 100.000 man naar Eindhoven? maar oh, dat weet ik wel zeker. Minimaal. Minimaal 100.000. Heb jij vandaag vrijgenomen? Ja, in de middag wel. Vanochtend heb ik een gewerkt, maar in de middag heb ik eh, wel vrijgenomen, ja. Ik wens jullie een heel mooi feest. Aan de al die liggen, de bar die staat hier al een paar uur open. En uh, de mensen stromen hier naar het plein toe, dus het zal alleen maar drukker worden. Um, ondertussen kijken we ook met een schuin oog naar het, stadium, het Philips stadion. Het Philipsstadion in Eindhoven, want daar begint straks de rondtocht met die platte kar, met de selectie erop. En dan gaan ze een rondje rijden, komen ze uiteindelijk hieruit. En dan wordt het feest hier op het Stadhuisplein helemaal afgemaakt. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Voetballen, we blijven in die sferen. Voetballen met een team, maar dan wanneer jij wil zonder wekelijkse verplichting. Dat kan via een nieuwe website, FC Urban, tegen maandelijkse betaling, dat wel. Twee jonge ondernemers hadden namelijk zelf genoeg van afhakende invallers... en boze aanvoerders aan de telefoon. Vastzitten aan het team vonden ze niet meer van deze tijd. De website heeft inmiddels 500 betalende leden en is al actief in drie steden. Verslaggever Laura Kors woonde een potje voetbal bij in het Vondelpark in Amsterdam. Nee, we gaan lekker gauw beginnen. Is een keeper? Ja, er is dus een laatste man, alleen die mag de bal niet klemmen. Dus je mag hem wel gewoon wegstompen, ja. Klaar voor? Yes. Oké, okay, geel begin. Ja, we spelen 6 tegen 6. twee keer 25 minuten, met een vliegende keep, dus die voetbalt ook mee. En onder begeleiding van de master. Een scheidsrechter? Dat klopt, de scheidsrechter. En die ook meespeelt nu? Ja, die doet ook lekker mee om het even te maken. Joep Lange, Kees Lohman, kun je mij het concept uitleggen? Ja, bij FC Urban kan je voetballen wanneer jou dat uitkomt... zonder de verplichting naar een vast team. Uh, dus heel simpel, uh, web hebben we hebben een webapp app ontwikkeld. En daarmee kun je dus zien of er een potje is. En daar schrijf je je in. En dan, op dat moment regelen wij FC Urban alles. Dus we zorgen dat de locatie er is. Dat noemen we het Urban Spots. Uh, dat er een Urban Master is, dat is de scheidsrechter. Dus die zorgt dat het allemaal veilig en welkom is. En die houdt ook nog alle statistieken bij van alle spelers. Dus als je een goal maakt, noteert die goal. Uh, daardoor is elk potje spannend. Dus oh, de jullie de... houden zelf ook. Bij een soort eigen administratie van ja, hoe goed zijn ze. Ja, wij, wij willen wel weten hoe goed de spelers zijn. Zodat we altijd gelijkwaardige teams kunnen maken. Het is niet leuk om 20-0 te verliezen. Maar het is wel leuk dat het 10-10 is eh, tot de laatste minuut. Het oh. oh. oh. horloge nog af. Je snooze lose En yeah. huh? yeah. ik was het even 5 tegen 6. Yeah, yeah. Iemand moest het horloge nog afdoen. En jou hoor. Werd gescoord. Hoe verdienen jullie hier geld mee? Ja, het verdienmodel is uh, enerzijds de, de betalende leden. Dus die elke maand de recurring uh, betalen. Uh, en anderzijds de waarde van een platform op een gegeven moment. Dus uh, nou, we hopen zoveel mogelijk spelers te hebben. En dat je dan nou, zo'n grote groep hebt. En dat is natuurlijk ook een uh, soort van verdienmodel uiteindelijk. Adverteerders? Ja, als je heel groot bent dan, uh, dan kan je daar ook iets van adverteerders. We hebben nu wel uh, sponsoren. Dus Kappa, die dat sponsoren alle Urban Masters. Oh! Wie was de hesjes? Ja, dat was ook nogal, Je Zo leer je ook heel veel. Uh, dus eerst hadden we de hesjes in de Urban Box. Nou, dat begon natuurlijk na twee keer uh, behoorlijk te stinken. En nu is de jullie lieten ze gewoon ja, in de, de tas zitten. Ja, we lieten ze in de tas en dachten oké, okay, dan moeten ze na twee wedstrijden ophalen. Nou, dat werd toch gewoon een uh, logistiek drama. En toen dachten we, ja, ja, we uh, dit moeten we oplossen. Toen hebben we een FPH-pakket bedacht. Een fluit, hes en een pomp. Uh, wat de Urban Master altijd bij zich heeft. En de Urban Master is weer verantwoordelijk voor het zorgen van de hesjes dat zijn. De scheidsrechter was de ja. hesjes. De scheidsrechter was de hesjes. Maar hij is dan ook de enige hier op het veld die een klein beetje betaald krijgt. Ja, hij krijgt uh, betaald, ja. Hij Een uh, bijbaantje. Studenten, ja. Veel studenten die het op bijbaantje doen. Hij krijgt uh, 10 euro per uur. Ja. Nee, Zo hij wist ook niet hoe mensen kunnen betalen en hoe dat het maandelijkst. Dus toen stuurden we ze een tikkie. Ja, dat werd natuurlijk ook wel snel een administratief drama. Ja, het werd was een van tikkies. ook al die goals hadden we ook uh, thuis ook nog wel opgeslagen. Yeah. Dus daar hadden we ook nog geen oplossing voor. Uh, dus uh, op een gegeven moment lagen er uh, tien goals uh, in, uh, in de gang oh, en goed. in de slaapkamer. en ja. Overal. Ja. Maar is dan onderdeel van het opstarten van zoiets nieuws... dat je met doeltjes achter op je fiets door Amsterdam oh, fietst... Yeah. op zoek naar plaatsen waar je die yeah, kunt stallen? <laughs> Zeker. In het begin uh, ja. absoluut geweest, ja. ja. ja, ja, ja. Ja, gewoon van deur naar deur en dacht uh, ja. ja, goh, mogen we hier uh, de spullen stallen? Zo ben je bezig met een high-tech start-up. Ja. ja. En dan ben je, uh, gewoon uh, je doeltjes aan het slijten. Ja, en de hesjes aan het wassen. En, uh, en, uh, oeh, het oh idee was goed. hak hakje achteruit. Een ja. achteruit, ja. Oeh, oeh, Naast. Want jullie uh, houden zelf ook een soort rating bij van de spelers, hoe goed ze zijn. Ja, klopt. Ja. Ik denk dat die hele lange jongen daar, die nu uh, probeert ja. te verdedigen, mm -hmm. die heeft het niet. Nee. <lacht> dat, gaan we, dat gaan we zo zien, hè? Ja. En jullie zetten veel in op deze start-up. Jullie hebben ontslag genomen. Al jullie tijd gaat erin zitten. Maar wat weerhoudt een andere partij ervan om met hetzelfde idee aan de haal te gaan? Ik bedoel, de techniek erachter is niet. Nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat zeker. Het dat is heel makkelijk uh, kopieerbaar, natuurlijk. Uh, maar wij willen gewoon elke keer tien keer beter zijn dan elk initiatief wat in de buurt komt. En, en jullie hebben investeerders al? Ja, we hebben twee investeerders die ons helpen om inderdaad ook elke keer weer tien keer beter te zijn dan een initiatief wat in de buurt komt. Want waar gaat het geld in zitten? Nou, eerst de ontwikkeling uh, natuurlijk van de van de app, dat was natuurlijk een flinke uitgave. En sales en marketing om weer die spelers te krijgen. Het werd vergeleken met Netflix of Tinder. Wat is de beste vergelijking volgens jullie <laughs> of, of Grindr. <laughs> <laughs> nou, er wordt nog niet zoveel getinderd, volgens mij. Maar wel, ja, wel uh, Netflix model. Het is wel dat je uh, een abonnement betaalt om uh, maandelijks mee te doen en vervolgens onbeperkt kan meedoen. Dus die vergelijking klopt. Uh, maar we zien wel heel veel sociaal contact. Als je het over Tinder hebt. We zien wel dat heel veel mensen elkaar uh, kennen hierdoor. We hebben ook binnenkort een, een toneeltje En daar doen ook teams mee die elkaar door EF's Urban kennen. Ja, dat was het, wel. het was je eerste keer, wat vond je ervan? Ja, heel leuk om weer eens op het veld te zijn in ieder geval. Je merkt wel dat de conditie wat minder is dan van mezelf... en ook van de andere spelers op het veld. Dat de tweede helft was dan wel een beetje stilstaan voetbal. Door het veld was het af en toe ook wel lastig. Dat mag je natuurlijk niet zeggen, natuurlijk. Het Vondelpark is niet het biljartlaken van de Kuip, natuurlijk. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. Maar op een gegeven moment lukte het niet meer om door de week te trainen... om in het weekend elke keer de wedstrijden te spelen. En nu kan ik gewoon lekker gaan voetballen wanneer ik zelf wil... Zitten er ook nadelen aan? Dat je niet altijd in een team zit. Uh, dus sommige mensen zijn wat beter, sommige zijn wat minder goed. Uh, waardoor je wel altijd echt verschillen ziet in uh, de partijtjes die je doet. En nu? Het leuke van voetballen is ook daarna even de derde helft. Weet ik eigenlijk niet wat de bedoeling is, maar uh, als iedereen doet ben ik wel bij. Ja. Al dus de FC Urban morgen in de wereld van morgen. De Krekelburger. Inderdaad, een hamburger gemaakt van krekels. En eindelijk een soort spijtbetuiging van Ruud Lubbers aan Elko Brinkman... over de dolken in de rug bij de verkiezingen van 1994. Lubbers zei toen op het laatste moment niet op zijn opvolger Brinkman... maar op nummer 3, Ernst heersch te gaan stemmen. Dat en meer opmerkelijke zaken uit de memoires van Lubbers... gaan we zo bespreken met CDA-watcher Pieter Gerrit Kroeger. En Lambert de Bruin is er voor trending. Lambert, het gaat over... Robert De Niro en Ben Stiller in een grappige sketch. En ze is al meer dan 40 jaar dood. Maar toch treedt ze in november op in Amsterdam. Wie en hoe, dat hoor je zo meteen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik vraag ja. me of dat dan ook een fijn optreden is. Na nou, het NOS Journaal. NTO Radio 1. Met Lieselot Thomas. De politie heeft vier mannen opgepakt voor betrokkenheid bij het plan om een aanslag te plegen op het Turkse consulaat in Rotterdam. Ze werden ontdekt door een geluidsopname waarin een al veroordeelde Rotterdammer van in een andere zaak met hen over de aanslag praat. De verdachten zijn van Marokkaanse afkomst, Ze zijn tussen de 26 en 39 jaar oud. Vanwege een brand in een woon- en zorgcomplex in Zwolle zijn zo'n 80 ouderen geëvacueerd.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 En het onderzoeksteam van het OPCW heeft nog geen toegang gekregen... tot het Syrische Douma, waar anderhalve week geleden... mogelijk een gifgasaanval was. Volgens de Britten is het team nog in Damascus. De Russen zeggen dat het team is vertraagd door de vergeldingsaanval... van afgelopen weekend. Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. De avondspits is begonnen. De grootste problemen zijn er op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Stroe en Afriet Hoenderloos staat 8 kilometer file... met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Eén rijstrook is dicht. Het verkeer van Amersfoort naar Apeldoorn kan omrijden... via Ede en Arnhem over de A30, A12 en de A50. Op de N201 Hilversum richting Uithoren is een ongeluk gebeurd... Tussen de aansluiting met de A2 en Vinkenveen staat 3-kilometer file met een half uur vertraging. Het verkeer moet daar via de af- en oprit langs het ongeluk. Daar ook file de andere kant op. De N201 uit Horend richting Hilversum. Tussen Meidrecht en Vinkenveen 20 minuten vertraging. Politiek vandaag. Met Jan Mol. 35.000 handtekeningen zijn er afgelopen vrijdag door geen stijl naar de kiesraad gebracht. De eerste horde van referendum over de donorwet is daarmee ruim genomen. Begin mei begint dan deel 2 en moeten er binnen zes weken 300.000 handtekeningen verzameld worden. En pas als dat lukt krijgen we ook daadwerkelijk een referendum. Maar in Den Haag wordt toch al druk nagedacht over dit wat-als-scenario. Gaat het erover hebben met politiek commentator Joost Vullings. Joost, eh, leg nog eens even uit... want in de Eerste Kamer praten ze over het afschaffen van dat referendum... en toch lijken heel veel mensen ervan uit te gaan... dat er nog een referendum komt... Ja, dat is inderdaad wel een, wel een beetje bijzonder. Maar dat, het zit als volgt. Kijk, de Tweede Kamer heeft al besloten van we willen van dit referendum af. Althans de meerderheid. Nu ligt die wet in de Eerste Kamer. Ja, en als de Eerste Kamer gewoon het normale programma afdraait. Een keer een vragenronde, nog een vragenronde, dan een debat en dan stemmingen. Ja, dan zo begin juni zal dan die wet uh, waarschijnlijk worden, worden afgeschaft. Kijken we daarnaast even naar het, naar het schema van het referendum. Die zijn dan waarschijnlijk net te laat. Die zitten dan bij wijze van spreken in de laatste week van handtekeningen verzamelen. Want je krijgt er zes weken voor. Maar die moet je ook volmaken. Ja en heel veel mensen zien wel het scenario opdoemen. Eh, dat de mensen die daar een scenario over, of een, een referendum over willen hebben. Al bij de 300.000 handtekeningen zijn of bijna. En dan zou je als Eerste Kamer zeggen, als politiek zeggen. We schaffen dat referendum af. Nou dat zou natuurlijk buitengewoon eh, lelijk zijn. Dat zien heel veel mensen ook. Dus nu zijn er zelfs al mensen binnen de coalitie. Die eigenlijk gewoon meer, meer of meer op persoonlijke titel zeggen. Ja dat kunnen we gewoon niet maken. We gaan dat referendum wel afschaffen. Maar als dat referendum zich eigenlijk gekwalificeerd heeft... dan moeten we maar een uitzondering maken. En dit referendum, ondanks dat de wet wordt afgeschaft, eh, toch laten doorgaan. Wie zeggen dat? Uh, ja, dat zijn mensen die dat, uh, die dat wel uh, toefluisteren... maar dat niet graag met naam en toename willen hebben. Bovendien is het, ook, is het nog geen officieel standpunt. Het is meer dat ze zelf zeggen van... Nou ja, weet je, als, je het, weet je, als je het aan mij vraagt op die manier... zo zeggen ze dan, ja, dan, dan kunnen we dat als politiek niet maken. En natuurlijk zegt iedereen er altijd bij... want in, in de coalitie, in de Eerste Kamer zeggen ze allemaal... van ja, we gaan, we gaan niet rekken, we gaan niet vertragen... we gaan het gewoon op onze eigen manier doen. En dan zien we wel verder hoeveel handtekeningen er zijn. Want het is natuurlijk zo op het moment dat het inzamelen van die handtekeningen heel erg langzaam gaat... en er heel weinig zijn, dan vermoed ik dat ze gewoon zeggen... we schaffen het af en dit referendum gaat niet door. Maar op het moment dat ze er bijna zijn bij de 300.000 handtekeningen... of ze zijn er al ver overheen, ja, dan zijn er mensen die zeggen... dat kunnen we niet maken. Dus er ziet een soort druk ontstaan van wat gaan we doen in dat scenario. De meeste mensen durven er niet over na te denken een aantal wel, die zeggen dan moeten we toch een uitzondering uh, gaan maken. Ja, dat is eigenlijk de positie, hoe het er op dit moment voor staat. Ja, maar de mensen die, die niet met naam en toename dat willen zeggen... ik neem maar aan dat die vooral bij de coalitie zitten. Er zijn ook wel partijen die hardop zeggen, uh, hou dat referendum, toch? Ja, zeker. Dat zijn de partijen die uh, sowieso willen dat het referendum blijft. Uh, dus uh, de SGP heeft dat. Uh, nou, trouwens, de SGP, dat is wel, dat is wel heel grappig. Die is, ja, dat is nou de enige partij die eigenlijk tegen het referendum is. Maar in ons eigen politieke café zeggen ze: van: Nou, dit referendum zien ze wel zitten. Ja, omdat zij natuurlijk zelf wel tegenstander zijn van de donorwet. Maar bijvoorbeeld de SP, een fel voorstander van het raadgevend referendum. Ja, die willen dolgraag uh, dat, het, dat het referendum er komt. Ook al, zullen we zeggen. Uh, dat op het moment dat de wet officieel afgeschaft zou zijn. Ja, en onze verslaggever Emil Vaassen... die sprak met Lodewijk Asche, leider van de Partij van de Arbeid... over wat, uh, ja, wat als scenario van dat mogelijke nieuwe referendum. Ik vind het heel erg knap. Zo snel is over handtekeningen. En ik vind het ook echt een onderwerp eigenlijk voor zo'n referendum. Want die donorwet wordt heel veel over gediscussieerd. Ik ben er zelf hartstochtelijk voorstander van. Maar ik zou het heel goed vinden als dat referendum er komt. En ik wil ook een oproep doen aan de regering dat ook als de 300.000 handtekeningen binnen zijn... maar ze hebben wel net die wet goedgekeurd, dit referendum moet doorgaan. Dat is echt in het belang van de democratie. Waarom is dat zo belangrijk dat het dan doorgaat? Want je zou kunnen zeggen, we hebben wetten, we hebben regelgeving... het gaat niet lukken, dan moeten we ons daar gewoon aan houden. Dan is dit gewoon te laat. Ik begrijp sowieso niet waarom het kabinet een soort race heeft georganiseerd... om zo snel mogelijk dat raadgevende referendum af te schaffen. We hebben het pas net. Ik vind eigenlijk dat het referendum over de inlichtingenwet heel goed is geweest. De wet is verbeterd, zegt de regering zelf. Nou, blijkbaar is er dus toch behoefte aan. En Zij zijn echt als een, als een kip zonder kop die wet aan het afschaffen. Het zou natuurlijk heel slecht zijn als je 300.000 mensen zover hebt dat ze zeggen... wij willen dat referendum, om dan te zeggen... he uit, we zijn net even eerder met het afschaffen. Heel slecht signaal, het omgekeerde zou moeten gebeuren. Gebruik dit moment, kom tot bezinning... en geef dat referendum een kans. Nu is er dus dat mogelijke wat-als scenario... als het dus gaat om die donorwet, om dat laatste referendum. Gaat de PvdA dan ook actief campagne voeren. Zeker, en dit vind ik ook een prachtig onderwerp om campagne over te voeren. En ik ben er een voorstander van. Uh, en onze fractie heeft ook voor die wet gestemd. Ik snap alle dilemma's, maar het idee dat je een leven kan redden... door het op deze manier te organiseren vind ik zoveel waard. En er zitten zoveel mooie mits en maren al in die wet. Ik wil dat heel graag verdedigen en ik denk dat het ook goed is. Dat het ook leidt tot veel meer registraties als dat referendum er komt. En ik denk dat voor kan gaan winnen. Snapt u de worsteling waar bijvoorbeeld D66 nu in zit, waar ze mee kampen? Natuurlijk snap ik dat. Uh, ik denk dat zij uh, misschien te snel hebben ingestemd... met het afschaffen van dat raadgevend referendum. En dan, dan zitten ze daar duidelijk mee in hun maag. Ik zou ze willen oproepen. Heropende besprekingen daarover. Ik denk dat ook de rechtse partijen nu hebben gezien... eigenlijk is het niet zo slecht. Die vinden ook de wet verbeterd. Ga bij elkaar zitten. Ze zijn toch over geld aan het onderhandelen... en geef dat referendum nog een kans. Zet die afschaffingswet in de ijskast en kijk dan aan het einde van de regeerperiode... of je er nog steeds per se van af wil. Want de meeste Nederlanders zijn er enthousiast over. Lodewijk Asje met een welgemeend advies aan D66. Uh, Joost, opvallend wat als je zegt... Nou ja, in zoverre dat hij uh, zijn partij is voor het behoud van het raadgev raadgevend referendum. Dus dat is logisch dat hij dat vindt. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje, uh, een, een beetje stoken in een, in een goed huwelijk. Hè? Dus het is natuurlijk een heel lastig punt voor D66. Ooit voorstander van het referendum, nu tegenstander. Donorwet hebben ze heel hard voor gewerkt. En dat zou dan eventueel dus het laatste referendum worden. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon pijnlijk. Maar vanuit de oppositie gezien is het een, een hele logische oproep. Maken ze zich zorgen bij D66? Nou ja, ik denk, ik denk het wel, Jan. Alleen dat zijn dingen die ze zich gewoon niet hard op zeggen natuurlijk. Ze zeggen gewoon de vaste riedel. Laten we gewoon eerst eens kijken of ze voldoende handtekeningen halen. Nou, die eerste stap, hè, die is genomen. Heb je de 10.000 nodig, hebben ze er dus 35.000 gehaald. Ja, en nu naar de, na de race naar de 300.000 handtekeningen. Dus dat is wat ze zeggen. Laten we eerst eens kijken of dat gaat lopen. Maar echt leuk zullen ze niet vinden. Maar aan de andere kant zeggen ze dan als er toch een referendum komt, ja, dan denken we natuurlijk... dat we het gaan winnen, want ja, als de Hartstichting en de Nierstichting... en dat soort partijen erachter gaan staan... ja, dan denken ze dat ze die, die campagne kunnen winnen bij D66. Maar ja, dat moeten ze ook wel zeggen, Jan, want als ze zeggen... het wordt een puinhoop en we gaan het verliezen... ja, dat, uh, dat zeg je nu helemaal niet. Is maar afwachten of er dus een referendum komt... en hoe dat dan uit gaat pakken. En tot die tijd zal dit wel boven de markt, politieke markt blijven hangen. Dank, tot zover. Joost Vullings. Volgens Ruud Lubbers bestaat de echte Ruud Lubbers niet... want hij verandert continu. Toch laat hij ons postuum een boek na waarin hij terugblikt op zijn leven. Het boek genaamd Persoonlijke Herinneringen ligt vanaf vandaag in de winkel... en is al gelezen door CDA-watcher en auteur van diverse CDA-boeken... Pieter Gerrit Kroeger. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Kroeger, ja, de open deurvraag. Wat viel u het meest op in dit boek? Uh, dat het zo echt Ruud Lubbers was. Want? Uh, zo was hij. Ik vind het heel bijzonder dat hij toch in de laatste jaren van zijn leven... ook wel de laatste fase van zijn leven... Uh, waarin hij uh, laat ik zeggen, het ook echt moeilijk had... Uh, toch zo heel erg zichzelf uh, in dat boek toch weer is geworden. Dat hij eerlijk is, bedoelt u? Ja, maar ook, ook laat ik zeggen, de, de, de vele facetten van zijn persoonlijkheid. Ook de facetten in zijn herinneringen... Uh, ja, op, op zo'n herkenbare manier uh, naar voren komen. Zeker voor iemand nou, zoals ik zelf die hem dus echt, echt het heeft meegemaakt. Wat vindt u heel hekken? Mag u daar een voorbeeld van noemen? Nou, een ding wat men zeg maar, in de reputatie, een terechte reputatie van Lubbers als de no-nonsense premier, de, ja, de krachtige hervormer die in de economie en zo ingreep en dat soort dingen, toch vaak wat miskende. Namelijk de zeer spirituele, mag ik zeggen, zoals echt Roomse katholieke Lubbers... Ja, daar begint het boek mee, hè? Ja, en het is erdoor doortrokken. En het grappige was dat heel velen dat, in zeg maar zijn politieke loopbaan... en zijn politieke denken, vaak wat voor dat dat altijd zo was. Ja, terwijl hij met de kerk minder op had, toch? Nou ja, hij was natuurlijk typisch een, een, een, een katholiek, jong geworden. Ik zal maar zeggen, in de jaren 50, jaren 60... waarin de katholieke kerk eerst sterk ging restaureren hè, na de oorlog. En toen, de paus Johannes de 23 die enorme opening kwam. En hij was iemand van die opening. Hij is zijn hele leven een, een ja, paus Johannes de 23ste man geweest. En dat openen, dat, dat ook naar anderen toegaan... ook de inspiratie van anderen he, nou ja, na, na, bij je toelaten... en niet alleen maar zeggen nee, dat mag niet of dat hoort niet... Uh, dat heeft hij echt tot, nou ja, tot het eind van zijn leven altijd gehad. Ja. Stonden er dingen in het boek die u als kerner niet wist... Er zijn altijd heel persoonlijke dingen die je niet wist. Ik heb geweldig gelachen om de passage dat uh, Ria Lubbers... prins Klaus uh, een fan van de popgroep Queen maakte. Dat is natuurlijk gewoon te leuk. Uh, bovendien deed het mij onmiddellijk herinneren... aan een passage die ik in een van mijn boeken had geschreven... dat toen Beatrix aan uh, Lubbers vroeg... ja, kabinetsformatie zou u met meneer De Paus, de voorzitter van de SER... of minister De Koning samen het willen doen waarop de katholiek Lubbers tegen de protestante koning koningin zegt... majesteit, als ik mag kiezen tussen de paus en de koning... dan doe maar de koning. Ja, dat ja, is het, bijna hetzelfde verhaal. Ho hoe werd Klaus van dan van Queen? Klaus vertelde waarschijnlijk op een of andere diner of zo... aan Ria Lubbers dat hij helemaal gek werd... van het soort harde muziek die zijn kinderen leuk vonden. En dat was Queen? En nou ja, het was popmuziek. En toen zei je, ja, maar je moet een beetje, hè. Zij ze sommige is echt heel erg mooi. En ze hebben ook hele goede teksten. En, nou. en toen had ze als voorbeeld, noemde ze Queen. Ja, ik, ik begrijp dat u ook vindt dat er toch ook wel een bepaalde tragiek in het boek zit. Ja, dat, dat, nou zit dat in elk politiek leven. Uh, maar ook in dit boek, kijk, het is natuurlijk in feite niet af. Uh, uh, Lubbers is op een bepaald moment, gewoon omdat hij niet meer kon, gestopt. Uh, wat ik heel mooi vind is dat zijn kinderen... en mensen die zeg maar, met de, be be de bezorging van dat boek bezig zijn geweest... erin zijn geslaagd als het ware er toch een zeg maar, compleet pakket van te maken. Uh, he, maar het is dus niet als het ware uh, het boek zoals hij... als hij nog nou ja, jonger was begonnen of langer gezond was gebleven... zelf helemaal had kunnen afmaken. Ja. En dat heeft iets onafs letterlijk. En dat past ook wel een beetje misschien bij Lubbers eigen loopbaan. Die ook onvrijwillig werd gestopt, toch? Die ook iets onafs uiteindelijk kreeg, zoals uiteindelijk natuurlijk elk leven onaf is. Maar uh, uh, vandaar is dat er zit een soort tragiek... Uh, zoals die eigenlijk in, de, in elke grote politieke uh, loopbaan zit. Ja, ja, omdat hij onder andere banen niet kreeg die hij wel wilde... maar ook omdat hij een baan bij de VN als hoge commissaris van de Vluchtelingen moest stoppen... terwijl ja. hij nog door wilde gaan. Ja, en, en, en ook omdat hij toch, laten we heel eerlijk zijn, relatief jong... Uh, uh, ja, uh, laat ik zeggen, uh, ernstig verzwakte en, en, en overleed. Ja. Dit is natuurlijk vooral zijn verhaal. Hè? Het is niet het boek over Lubbers. Uh, nee, maar dat is ook de grote waarde ervan... is dat het persoonlijke herinneringen zijn. Uh, laat ik zeggen, hij is niet gaan zitten in archieven overal in de wereld. Uh, uh, ja, en een wetenschappelijke biografie gaan schrijven. gebaseerd op nou ja, hè, de stukken, uh, de, da de dagboeken van zijn leeftijdsgenoten, gesprekken. Hè. Dat, doen, dat doen historici. Dat is een heel ander vak. Ja. Het is, heeft het wel historische waarde? Absoluut. Uh, alleen al om één reden. Uh, Lubbers verdient een geweldig compliment. vergeleken bij bijna alle andere politici in Nederland die zijn te lui, of misschien wel te laf ook... om achteraf te vertellen, dit heb ik meegemaakt. Dit heb ik geleerd. Dit is iets misschien ook in een democratisch land... voor komende generaties om nog eens je op te, ja, in te verdiepen. Of misschien van mijn fouten te leren. Of van mijn enthousiasme, mijn, mijn, mijn idealisme iets mee te nemen. Lupers heeft dat wel gedaan. Ik vind dat hij niet genoeg geprezen kan worden daarom. Hij heeft het opgeschreven. Het, het was ook de bedoeling geweest dat het uitkwam... op het moment dat hij nog leefde, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. maar het is dus heel mooi dat hij dat gedaan heeft. In, ja... Ik zou eigenlijk alle mensen die hem uh, gewaardeerd hebben... Uh, dan wel zeggen van, nou, uh, ik ken nog andere verhalen... Uh, oproepen van, schrijf ze dan eens op. Uitdagingen voor Wim Kok, voor Jan-Peter Balkende. U kunt ze, wat dacht u van Jaap de Hoop Scheffer? Zo. Wat uh, dacht u van Nelly Kroes? Zo. Wat dacht u van, nou, ik zou een lijstje kunnen maken... en ik beloof ze dat ik er over hen allemaal zal zeggen... bravo dat u dit gedaan heeft. Ze luisteren altijd. dus naar nou, u zeker. Ze kunnen reageren. Uh, dit boek telt 270 pagina's... 50 daarvan gaan over zijn premierschap, dat is eigenlijk wel weinig. Hè? Nee hoor, als je kijkt naar zijn hele leven... is dit dus een, een, zeg maar een, een, een vijfde hè, van, zijn, van zijn belevenissen, van zijn wording. Uh, hij heeft ook hij is, relatief jong natuurlijk minister en premier geworden... en daarna nog heel lang oud-premier... Uh, en da daarin heeft hij dus ook heel veel boeiende dingen gedaan... het allermooiste, wat ook uit dit boek blijft, blijkt... Lubbers is altijd blijven leren. Belangstellend gebleven, nieuwe dingen, nieuwe mensen ontdekken... nieuwe thema's uitdiepen, uh, tot, nou ja, tot, echt, tot kort voor hij uh, overleed. Dat is een hele mooie eigenschap die hij ook... in de tijd dat hij mijn baas was als fractievoorzitter... en, ik, jo en Jochie die dan bij die fractie als adviseur werkte... dat was toen al in hem zo herkenbaar, en dat bleef. Is het, is het inderdaad uh, opvallend dat hij bleef leren? Hij, hij vindt ook dat hij niet altijd alles goed gedaan heeft. En dan gaat het vooral over de manier... waarop hij met zijn opvolger Elko Brinkman omging. Ja, en, en, en daar is hij uh, helder in. Uh, dat is ook geen larmoyante pagina's, ja maar, ja maar. Uh, heel persoonlijk... Uh, hij heeft dus ook niet gezegd dat bijvoorbeeld het boek... dat ik samen met Jaap Stam schreef over de geschiedenis van het CDA... waarin wij eigenlijk een reconstructie hebben gemaakt... van wat er toen gebeurd is. En dat is niet alleen maar vriendelijk. Dat begrijpt u, want dat was een, over tragiek gesproken... Hè, wat er toen gebeurde. Hij heeft dus niet gezegd, ja, dat klopt allemaal niet. En ik heb de, hij is eigenlijk heel strak hierover en zegt... ik was toen ja, eigenlijk van de weg. En, dat, en hij zegt ook, Ruud, fout, fout, fout. Schrijft hij op. Ja. Ik vind dat je daar respect voor moet hebben. Brinkman, zijn opvolger, zei het speelkwartier is over. Was hij daar zo kwaad over geworden? Uh, nee, nee, nee, dat is allemaal uh, achteraf geïnterpreteerd. Uh, er is een heel merkwaardig moment geweest. Dat is de presentatie van het verkiezingsprogramma van het CDA. Dat dus zeg maar, Brinkman als lijsttrekker hè, zou gaan, gaan, gaan brengen naar het volk. En toen bij die presentatie heeft uh, oud-minister Gerrit Braks... die dus zeer met Ruud had samengewerkt heeft gezegd dat we natuurlijk in een tijd leefden van waterscheiding. En Lubbers heeft dat opgevat als een waterscheiding... dat hij dus tot het verleden behoorde inmiddels... en dat er dus iets nieuws zou komen. Dat bedoelde Brax helemaal niet. Dat stond ook niet in het verkiezingsprogramma. Wat hij natuurlijk bedoelde was de val van de muur. En zeg maar, het verdrag van Maastricht. En alles wat Lubbers ook in dat punt in Europa ook had gepresteerd... Hè? samen met Kohl, samen met Jacques Delors, samen met uh, Mitterrand... En er was dus een nieuwe tijd ontstaan met een nieuwe Europa... waarin Nederland ook zijn plek weer moest vinden. Dat bedoelde Brax. Een groot misverstand. In feite. Groot misverstand. Ja. En Lubbers heeft, toch, heeft te laat als het ware, zichzelf toen als het ware, hernomen... en te zeggen, nee, nee, nee, oké, okay, oké, okay, ik snap het wel. Hij, hij, daar zag je al dat het, dat het niet goed ging. Hij wilde uh, stemmen, zei hij toen op Heersballing. Heersballing was, daar was hij natuurlijk, jij zou bijna kunnen zeggen... een fan van, wilde hem ook op een gegeven moment in een kabinet met de PVV hebben... om Wilders in toom te houden. Dat mislukte helemaal door de vrouw van Heers Balin. Uh, ja, althans, dat zegt Lubbers. Uh, Heers Balin zelf heeft uh, in een ander verhaal... Uh, laat zeggen, verteld dat hij daar zelf vooral, uh, dat hij vooral een hele merkwaardige manoeuvre vond. Uh, laat ik zeggen, dit vind ik het... Een beetje een wat, wat vervelend dingetje in het boek. Uh, nu is het net alsof mevrouw Heersballin de schuld van is... dat er een kabinet waar de, VVD ging gedo of de PVV ging gedogen kwam. Zo staat het er wel. Ja, en, en, en laat ik zeggen, dat is misschien zelfs in het licht van de politieke geschiedenis... wel een beetje eer, te veel, eer voor mevrouw Heersballin... waar ze ook het, niet op zit te wachten. Zij zei voor alle duidelijkheid uh, tegen Heersballing: ga nog niet met de PVV in het kabinet... want dat is zo'n foute man, die Wilders. Ja, en, en, en, en laat ik zeggen dit, dit, ik zeggen, dit, dit hele verhaal daar uh, uh, komt mij wat, wat, wat, wat, wat, wat gekunsteld over. Oh. omdat? Uh, nou, laat ik het zo zeggen, zo gaat het in de politiek niet. Laat ik het zo heel kort samenvatten. Ik denk niet dat heersballing zich door zijn wijze vrouw heeft laten leiden? Ik, ik weet zeker dat heersballing een hele wijze vrouw heeft... dat hij ook heel goed naar haar luistert... maar dat de kabinetsformaties daar niet aan hangen helder en zo staat er natuurlijk nog veel meer te lezen maar dat is het mooie van een boek als dit namelijk het geeft je dus weer een het, het, laat zeggen de blik van één van de ja, hoofdrolspelers in zo'n complexe situatie. En het mooie voor historici, ja, mensen zoals ik, mensen zoals u, als journalist, is dat je dus heel veel van die perspectieven naast elkaar gaat leggen en weegt en kijkt, en wat was de context nou van dat Lubbers zich het zo herinnert, dat, dat is zo mooi. En daarom, nog een keer, ben ik dus zeer dankbaar dat een man als Lubbers zo'n boek schrijft, en Heers Balling moet ook zo'n boek schrijven. En dacht u alle anderen uit dit te gaan doen? Pieter Gerrit Kroeger, oud cda parlementair medewerker, auteur ook van diverse CDA-boeken. U hoorde hem over het het boek van Ruud Lubbers met de titel Persoonlijke herinneringen. Dank u. Trending vandaag. Ja, je kondigde het al aan, Robert De Niro en Ben Stiller. Ja, een bijzondere openingsketch van het satirische tv-programma... Saturday Night Live afgelopen weekend wordt veel gedeeld online... want niemand minder dan inderdaad Ben Stiller en Robert De Niro... speelden een beroemde scène na uit hun film Meet the Parents. Maar in plaats van dat Ben Stiller nu de schoonzoon van Robert De Niro speelde... zoals in de film, speelde hij nu Trumps jarenlange persoonlijke advocaat... Michael Cohen, die aan een leugendetector wordt onderworpen... door Robert Mueller... Uh, gespeeld door De Niro. Dit naar aanleiding natuurlijk van die relronde om pornoactrice Stormy Daniels die een groot bedrag aan zwijggeld zou hebben ontvangen van Cohen die volhoudt dat Trump daar zelf helemaal niets van afweet. Dit om te voorkomen dat ze naar buiten zou treden over haar seksuele escapades met de toen al getrouwde Trump. Nou laten we even een stukje van die scène horen. If you're innocent, you have nothing to worry about. I'll start with some easy ones. you like that pee -pee tape? <Gelach> Look, Mr. Mueller, this entire Russian investigation is a witch hunt, and your whole team is prejudiced against the president. Not true. In fact, we use code names so personal feelings never come into it. Oh, yeah. What's, what's President Trump's code name? It used to be Putin's little bitch. <laughs> Now it's Stormy's little bitch. What about Ivanka's code name? Girlfriend. Jared Kushner? Other girlfriend. <laughs> Ja, de hele fragment staat online, daar kun je het terugkijken. Goed, voor iedereen die dit graag die nog veel meer hiervan wil horen en zien. En dan, Maria Callas, die komt naar Amsterdam. Ja, de legendarische operazangeres Maria Callas... die treedt in november op in Carré. En dat is op zich heel opvallend, Spooky. want ze is al 40 jaar geleden overleden. Precies. Maar dat is geen enkel probleem, want ze staat op de planken als hologram. Opnames van haar eigen unieke stemgeluid worden live begeleid... door een 60-koppig symfonisch orkest, en dat klinkt zo... Music De beelden er hierbij. En het ziet er een beetje spooky uit, vind ik eerlijk gezegd. Dat nou ja. zij daar zo echt op dat podium staat. Ik geloof wel dat het goed gaat klinken. Maar het is toch ja. raar om met z'n allen in de zaal naar een hologram te gaan zitten kijken? Ja, maar toch blijken mensen dat te willen. Want uh, het is eerder al gedaan in La Scala in Milaan, dit project. En ook in, het Metropolitan, uh, in de Metropolitan Opera in New York. En concertorganisator Mojo haalt haar nu dus naar Amsterdam, waar ze op maandag 26 november in Carré zal staan. De temperamentvolle sopranacallast is natuurlijk een legende. Ze stierf in 1977 op 53-jarige leeftijd. En het is ook niet voor het eerst dat een overleden wereldster... nieuw leven wordt ingeblazen door middel van een hologram. Eerder gebeurde dat al in een tv-show met Elvis Presley. En een hologram van Roy Orbison maakt op dit moment... een tour door Europa, <laughs> deze week in uh, België. Zou jij naar Elvis Presley gaan als hologram? Ja, ik, nou ja wat ik net zei, ik vind het een beetje luguber eruit zien, maar het geeft je wel een beetje dat gevoel. Ik ben wel eens naar een concert geweest... waar ze gewoon videobeelden van Elvis lieten zien... terwijl, ze, uh, terwijl die, zijn stem live begeleid werd. Ja, dan heb je wel het gevoel dat je bij een Elvis concert bent geweest. En dat Helder. is wel uniek. Yes, ja. Ja. Goed, Beyoncé dan. Ja, die verraste uh, fans, uh, eigenlijk vriend en vijand... Uh, afgelopen weekend op het Coachella Festival. Beyoncé-fans hebben dat legendarische muziekfestival... zelf al omgedoopt in Beachella. Dit na twee uur durende optreden van Queen Bee daar afgelopen weekend. Ja, uh, Een van de vele hoogtepunten van dat veelbesproken optreden... was een onaangekondigde reunie van Destiny's Child... de groep waar Beyoncé haar internationale carrière ooit begon. Niemand had het verwacht, maar ineens gebeurde dit. Alsof ze nooit zijn weg geweest. Ja, ik neem aan dat ze die andere twee opkwamen en zo. Ja, ik zie inderdaad, niet, maar, ja, inderdaad. Ja. Nee, we zien het niet. Maar die kwamen op en die gingen met haar drie nummers zingen... uit, uh, uit vroegere tijden. B.O.C. was natuurlijk niet de enige artiest op het grote festival. Ook Justin Bieber stond er. Niet op het hoofdpodium, waar hij eerdere jaren stond... maar in een heel klein tentje op zondagmorgen. En daar zong hij alleen maar gospels en kerkliederen... Ah. begeleid op een gitaar. Misschien een manier om zijn imago op te poetsen. Misschien een tip voor dood dan uh, wellicht in Ai. de toekomst Riep, zou komen. Goed, en tot slot dan nieuws. Ah, nou ja, nieuws, ja dan een opmerkelijke Instagram-post van Songfestival-winnaar. Conchita Woers wordt vandaag veel gedeeld. De diva met baard onthult daarin HIV te hebben en dit naar buiten te brengen omdat een ex-vriend chanteerde dat anders te zullen doen. En uh, ja, er wordt heel erg veel op gereageerd. Uh, Conchita Woers zegt dit is eigenlijk niet relevant voor de buitenwereld, maar ik geef niemand meer het recht me bang te maken en mijn leven te, te beïnvloeden. Uh, Woers die slikt inmiddels medicatie en. Uh, uh, heeft verder nergens last meer van. De HIV-waarde in het bloed is zo laag dat het virus daardoor niet meer overdraagbaar is. Heel goed. Transparantie. Ja. Dan kan niemand je meer chanteren. Dankjewel Lammerte Bruin. Dit was een van de dagen. En zo direct natuurlijk nieuws en co. met Lara Rensen. Veel plezier erbij. Thuis bij AvroTros. Hendelio, Radio 1. Hosanna, in Eindhoven volgens mij zijn ze er nu nog. Face-face-shirtje face -face aan, de sjaal om, een grote glimlach. Ik ben zo blij! Ja, lekker man. Ik ben er blij mee. Het NOS Radio 1-journaal. Zie ik nou tranen in je ogen? Ja, dat is een emotioneel moment. Serieus. Met Jurgen van der Merck. Laatste woorden gelal. I don't think he's medically unfit to be president. I think he's morally unfit to be president. Zegt James Comey in een interview met de Amerikaanse nieuwszender ABC. Het NOS Radio 1-journaal. Vindt Comey dat Trump moet worden afgezet? I tell you, I'll give you a strange answer. I hope not. Even de huiskamer vraagt, hebt u uw geldzaken goed op orde? Elke werkdag soms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 uw bestelling na 60 dagen op rekening betalen met Business Plus? Ga nu naar Conrad.nl